Streepje ask. Welkom. Uh, dit is het Barkimees IAS vragen van uh, 15 maart. Ik had in het uh, aankondigingsstukje geschreven dat uh, Gert Bouter erbij zou zijn, maar dat moet zijn Paul de Nooi. Uh, ik haal soms collega's door elkaar en dat uh, is wel een beetje dom. Maar, ach. Uh, wat gaan we doen? Eerst komen de vragen via IAS. Waren er waren volgens mij niet zoveel, maar ik zal straks even checken bij Nens of die er toevallig wat binnengekregen heeft. Dan komt Paul de Nooy met een, vraag over, of met een uh, verhaal sorry, over de workshops bij de Apple. Dan heb ik twee leuke appjes gevonden. Dagaanbiedingen en dagacties. En dat is uh, als voortvloeisel uit de koopsessie van vorige week. Dan komt Nancy met een appje. En het was heel kort, zei ze. Nou ja, dat uh, moeten we wel even kijken. Ik heb iets gevonden over uh, kortingen op WOZ-waardes. Daar waar je... ...de dingen van jezelf en van de gemeente kunt invullen... dat ze daar wat over zeggen, hoeveel dat waar ook kan schelen. Ik heb een grappig ding gezien over de VO-tutorial. Ja, er zit wat speels en wat grappigs in, dat zal een kort verhaaltje zijn. Puzzle 9 wil ik gaan doen. Er zijn niet zoveel aardige spelletjes, dat vind ik altijd wel een beetje tegenvallen. En puzzel 9 is wel grappig, het is een beetje lastig te starten... ...nou, dat wil ik laten zien en ook hoe die moet... En uiteraard kan ik hem niet afmaken, want daar ben ik lang niet snel genoeg voor. Maar oké, okay, we gaan er wel even naar kijken. En dan uh, altijd een leuk stukje van het vragenuur wat mij betreft en dat is wat ieder meegemaakt heeft en te melden heeft. Daar komen spontaan altijd allerlei dingen tussen. En even kijken, Nancy, heb jij ook een opname lopen? Dan gaan we zo verder beginnen. Ja, ik heb er ook een lopen en uh, toevallig ook een spelletje in de aanbieding. Nou, dan kunnen wij samen spelen misschien, dat is echt leuk. Heb jij nog dingen gezien die op e-as binnengekomen zijn of andere vragen die we hier af moeten handelen, Nens? Ik zou willen zeggen van ja, maar ik heb geen toegang tot dit e-mailadres. Dus jij zult ze allemaal hebben ontvangen als de wat er wat is ontvangen. Nou, er was er eentje die vroeg hoe ze de podcast moest ontvangen en waar de links stonden die, uh, waar de uh, podcast te, te downloaden waren. Nou, die kon ik vrij makkelijk beantwoorden, dus die wil ik hier dan al verder laten. Ehm... Uh, Verder waren er geen vragen voor i uh, e deze reis, dus dan kunnen we doorgaan wat mij betreft. En dan kan uh, Paul de Nooy zijn verhaaltje gaan starten als dat uitkomt. Komt het uit, Paul? Ik zit er klaar voor. Nou, dan zou ik zeggen: uh, zet de mic vast en uh, ga je gang. Ik wacht. Ik ben erg benieuwd. Oké, okay, ja, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Paul de Nooy, uh, collega bij Bartiméus, uh, adviseur computertoegankelijkheid voor de vestiging Almere. Um, ik werk nu ongeveer zes maanden voor Bartiméus, dus ik ben nog wel uh, vrij nieuw in de aanpassingenwereld qua software. Ik heb daarvoor uh, gewerkt in een uh, uh, Apple Premium Reseller, daar heb ik ook uh, de iLearn gedaan, dat waren cursussen voor uh, klanten, daar konden ze langskomen om uh, ja, de basis van de Mac, van de iPad, etc. te leren. Um, toen heb ik me ook gericht op de voice-over. En toen zag ik Bartiméus dat ze daar ook mee bezig waren. En zo ging het balletje rollen en toen ben ik bij Bartiméus komen te werken. Um, mij is gevraagd om vandaag iets te vertellen over de workshop die we gaan geven bij de Apple Store in Amsterdam. Het zit zo, Apple heeft, uh, ja, althans een medewerker bij Apple uh, Events, heeft een keer op internet gezien dat Bartiméus uh, een uh, iPhone training geeft, iPhone workshops geeft en uh, heeft toen bedacht van oh dat is misschien wel leuk om daar een event voor te organiseren bij Apple. Apple is uh, bezig met allerlei dingen op het gebied van uh, software die zij maken, uh, hardware, en geven daar ook allerlei lessen in en dat doen ze dan in de Apple Store en daar kan iedereen zich dan voor aanmelden. Nou, wij hebben als Bartje mee is uh, natuurlijk meteen gedacht van, nou dat is een heel goed idee. Uh, ook heel leuk dat ze ons daarvoor vragen. Um, wat er nu uh, afgesproken is en wat er gaat komen is dat we twee keer, uh, twee dagen een workshop gaan geven, twee workshops op één dag, één van negen uur tot kwart voor tien en één van tien uur tot kwart voor elf. En dan zullen er drie medewerkers van Bartiméus zijn en dan is het per workshop dus plek voor drie uh, geïnteresseerden. En de workshop van morgen om, die om tien uur start hier is, dacht ik al helemaal vol. En voor de rest weet ik niet precies uh, of er nog plek is, maar mocht het een groot succes zijn, dan zullen er vast wel meerdere mensen uh, of meerdere workshops gegeven worden. Um, ja... Ik denk dat hier uh, al heel wat mensen zijn die wat meer ervaring hebben met voice-over op de iPad of de iPhone. Uh, deze workshops uh, zijn echt bedoeld voor mensen die nou, een eerste kennismaking uh, hebben met voice-over op de iPad iPhone. En uh, we zullen dus niet heel ver de diepte ingaan. Uh, dat betekent dat we de basis uh, zullen uitleggen. Uh, even wat dingen voordoen. Um, de tijden is, zijn zo omdat uh, om 9 uur tot kwart voor tien is de winkel nog niet open zodat het daar nog rustig genoeg is en die om 10 uur die is in de uh, vergaderruimte daar dus we hebben in ieder geval wel uh, plek om uh, rustig de mensen te uh, helpen en vragen te beantwoorden. Ik zou zeggen als jullie vragen erover hebben dan hoor ik dat graag. Jazeker wel. Is er ook een, een programma dat jullie doorlopen of uh, is het een beetje van wat de mensen vragen, op welk gebied ze het gaan vragen? Er is niet speciaal een, uh, een app misschien dat je dat bedoelt of we hebben niet een hele specifieke volgorde, we, we gaan gewoon uh, althans eerst beginnen met de fysieke knoppen op het toestel en dan de basis van hoe voice over als een soort laag over het besturingssysteem uh, ligt en uh, ja hoe dat functioneert en als mensen dat door hebben dan ga ik ze al snel dat ze er uh, prima mee kunnen werken. En hebben er ook zich Apple medewerkers ingeschreven hiervoor? Of zijn het allemaal uh, blinden en of slechtzienden? Voor zover ik weet is het voor blinden en slechtzienden. Um, er komt iemand van communicatie van Bartimees mee. Die gaat twitteren en Facebooken, geloof ik. En voor mede het is niet specifiek voor medewerkers. Het is mij helder. Paul, hartstikke bedankt. Zijn er nog andere vragen? Oké. Okay. Nou, ik zei Paul, uh, nogmaals bedankt. Blijf er voorbij nog als je het leuk vindt. Ik heb je het uh, verhaaltje toegestuurd wat we vandaag gaan doen. En het is zoals gebruikelijk weer van alles wat. Oké, okay, dan ga ik verder met de dagaanbiedingen en dagacties. Ik pak de microfoon. Oké, okay, ik heb twee appjes uh, gevonden waar heel veel aanbiedingen in staan. Ehm... Um, je kunt daar verder in de app niet zo heel veel mee. Je kunt ze bekijken, je kunt ze op de site van de desbetreffende leverancier bestellen. Um, wat je hier heel veel ziet en daarom is het denk ik wel grappig, is dat je aanbiedingen hebt die gewoon maar echt één dag geldig zijn of zo. En er kunnen echt hele super aanbiedingen bij zitten. Nou ik komen, zal er dag de dag acties even starten. Dag acties. Ruil essential Overnichter, 1 d 39,95 Zoeken, status balkondeel Ruil op essential Overnichter, 1D3 x Babilis E870 X e e 39,95 die label manager 260D, die bot home and living, 49,95. dat is een label manager. Explicit hydrologie, die bot heel healthy, 39, ,5. wasmand inclusief, wasgaan 50 liter, Wieldonkie, watkom, 32,95. Dus die komen echt van allerlei sites af. Nou, als ik deze bijvoorbeeld dubbeltik, die wasmand en waszak. Laten we het eens praktisch houden vandaag. Watkom, dagacties, terugknop, iets context. Dan ga ik gewoon naar rechts vegen. Wat is die Koppeling. Nou, als ik mazel heb, dit is een site, dus hebben ze kopjes hier, dus draai ik de rode levende kopjes toe. Volume. Links, verticaal teken, woord regels. En ik veeg een keer naar beneden. Grote oh. wasband, 50 liter, inclusief was dat. Kop niveau 1. Action, kom op. 0252752, disclaimer, koppeling. Kopniveau 2, meer over deze deal. Kopniveau 2. Ja. Kleine wasjes, grote wasjes, allemaal gaan ze in de wasmachine. Kijk. Van tevoren verzamel je van elke kleur wat, zodat je op zijn minst een halfvolle machine per keer kan draaien. Die stinkende vuile was wil je natuurlijk niet op een hoop in de hoek van de badkamer. Deze wasmand is een fraaie sieraad voor de badkamer. Een stijlvol design met houten deksel, compleet met luxe katoenen waszak. Ja. Met de hoogte van 57 cent, delen op Facebook. Kop, delen op Twitter. Klik hier om dit openbaar een plus 1 te geven. 0. Er was er nog een takenknop, dus dit is een soort van omschrijving. En deze wasman, is een. moet ik even terugvegen. C, koppeling. Ik neem nee. Kop. 40. Nee. 7, dat is precies. Terugknop. Deelvakkie, dot com. Deelvakkie, koppeling. Kom. Wat is deelvakkie? Kop, support. Koppeling. Nee. Deelvakkie, dat is Terugknop. Dan ben ik de takenknop even kwijt? Deelvakkie, koppeling. Dat is dieldonkie. Grote wasmand 50 liter. Eurooteken. 69,95. teken. 32,95. Verzendkosten. Eurooteken. 6,95. 53 procent. Korting. Wasmand met mooie hart en weksel. Inhoud. 50 liter. Oké. Okay. En hier aan het eind van dit verhaal heb je bij iDonkie e een bestelknop. Waar je dus de wasmand kunt bestellen. Dan moet je uiteraard adresgegevens opgeven en je kunt hem... Bij e-donkie met. Ideal betalen. Het lastige van dit soort appjes. Van die verzamel apps. Met aanbieding is wel dat je steeds op verschillende sites komt. Dus dit was e-donkie. Als ik nu bijvoorbeeld even terug ga. En ik pak Gewoon even. Met wat doorschuiven. Een andere? Van de VC-150 IP, Bos test 50.129 RW Express Apparaat, Saturn 377,00. Nou, dat is een bosding, dus als ik die dubbeltik, kom ik waarschijnlijk op de Bosch-site. Nou is die nog aan het context, action, knop. In progress. Nou is die nog aan het ophalen. Actie, knop, progress, handwet, action, in progress. Instellingen, koppeling, accepteren. Koppeling Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt onze website gebruik van cookies. Zonder we nou. uw advertenties tonen die bij u passen. En deelt u uw interesses via bijvoorbeeld Facebook. Heeft u dit liever niet? Klik dan hieronder om uw instellingen te wijzigen. Dit is de zogenaamde cookie muur die we steeds meer op websites tegenkomen. En misschien hopelijk binnenkort weer een beetje minder. Um, volgens mij is de enige manier om behoorlijk gebruik te blijven maken van websites, is gewoon cookies accepteren. Tenminste, ik accepteer ze altijd. Want anders dan uh, uh, snap ik weer sites niet. Dan moet ik allerlei handmatige cookie dingen doen. Daar ben ik eigenlijk gewoon veel te lui voor. En ja, ze mogen mij wel reclame sturen. Ik vind het echt allemaal best. Dat is misschien wat, wat te gemakkelijk door de bocht. Uh, maar anders dan, dan blijf je gewoon zoeken op internet. Naar dingen die, uh, die je wil doen. En het internet is al, vind ik al lastig zat. Dus ik accepteer cookies hier. Hoppa. Dat is het. En kom ik bij. Oh, deze heeft wel een action -knop. Attentie, in per email. Knop. knop. Juist, dat was wat ik zocht. Dus je kunt hier nog kiezen of je hem in Safari wil bekijken of per e-mail wil doorsturen. En hem annuleren. En nu kom ze op een heel andere site, die misschien wel kopjes, misschien geen kopjes heeft. Ik hoop van wel. Ik sta misschien nog. Nee, ik sta niet meer op koppen. Kop oh. leeg, woorden. Kop lees ons. Nu veeg ik een kopje naar beneden. Kop oh, niet gevonden. Gratis bezorgen op alle stem. Kop van 2. Heel deze biel. Kop niet. Miss nooit meer de dagaanbieding. Kop van 2. Nou, ik kan wel kopjes naar boven vegen. Dat is... 50129 Rw espresso apparaat. Kop niveau 2. En hier zal wel staan hoe mooi die is. Even kijken. 50129 Rw hotel vezen voor een automatisch espresso apparaat waarmee u lekkere kopjes espresso, kaput, simon en net water maakt. Opzommingsteken, steken. voor de Kapot Fibon in het water. Opzommingstekens. steken. stel bij de en koffie steken. Nou, je krijgt uiteraard nog ergens ook uh, wat die kost en hoeveel korting je hebt. Dus dit kan een leuk appje zijn om af en toe eens naar te kijken. Heeft verder geen tabbladen of instellingen. Geen toetsen, geen bellen. En ja, doet gewoon wat hij zegt. Gewoon dagacties. 15 uur 21. Nou, ik ga even met de 15, volgende verder. En dat is de dagaanbieding. Voor zover ik het heb, dat heb kunnen bekijken zijn dit meer computerachtige ja, co computer ja, dingen. Uh, met sites als e-boot en dat ja, soort uh, Passt, dingen. En die zijn vaak wel... HTML, ...hebben vaak hele mooie de dingen. Dit ding is wat minder toegankelijk, hij heeft wat meer plaatjes met nummers erin. PNG, Nieuwe Koppeling. Over ons. Koppeling. Informatie. Geen index. html, Koppeling. Oh wacht, ik moet hem. Ik heb hem. 415/10. Even uit de app kiezen gooien. Opschrijven. Dat gaan Ja, jij mag lezen. 415. Daar gaan we. 415. Wolskorting. gaan die De dag beginnen. Starten we even opnieuw, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daar gaan die Index, HTML, koppel, inder, PN, website, koppel, nieuwsbrief, over ons. Informatie. Dan gaan die dingen. kopniveau 2. Gut image, asks, af in deze g 45k 449 euro 264 euro 50 cent. Dat is een van de indeciet ding. 40% korting. Dus die Azolux CFO nummer, JPG, en RGS en zo in l 49 euro, 69 euro en 95 cent. 50% korting. En geëtiseerd. PHP. week aan in de induil. Alleen van ja, deze geldt alleen vandaag, bijvoorbeeld. 79 euro. Product en... 14.300, het altijd zonnige kost. Alleen van 319 euro. HQTV is HQL 01-B is 5 319 euro. Nou, als ik wil even die dubbeldik dat zonnige kost, oh, dan moet ik wel even. Altijd zonnige gekost. Ik MVS Izen, PHP, W-aanbieding Daniel. Waar oh, nee hoor. 79 euro. Product 14000, heeft altijd zonnige gekost. Alleen van 319 euro op gif, afbeelding. Ik geloof dat ik het gifje moest Afbeelding tikken wat er onder stond. Dat weet ik niet zeker meer. Product 14.309 minus 3. Koppeling. Ik MVS is een Daniel. MGS is PHP, update aanbieding Daniel, alleen van de 79 euro. Product 14.309. zien dat hij nou niks wil. Het altijd zonnige kost. Het altijd zonnige kost. PHP, product 14.390. Optie, gif. Afbeelding. Optie, gif, bestel. PNG. Afbeelding. Bestellen. Product 14300, HQ TV is HQ, let 01 BS 55 Let TV nu, weg op. Aptie, afbeel, bestel, P, bestel. Product 14.30, HQ TV NSH nee, u. Wat ik al zei, deze is iets minder toegankelijk. Wat hij zou moeten doen, en het doet het op een of andere manier niet bij alle producten even mooi, is dat die het soort, uh, die producten staan normaal onder elkaar in een rijtje. En als je ze dubbel dat hij ze dan openklapt. H ik zal... 27 euro in 95 cent. Let tv u bergel. Vanaf 22,50 in gratis verzending. Let tv u Negel, 27 euro in 95 cent. 40% korting. Uit is to 1 e GIF. afbeelding. Uit is to 1 e GIF. Vandaag bij ons was dagaanbieding een speciale u bergel voor een flat tv. Ja, deze je nu wel goed precies. open. Wat schermen welke je zo dicht mogelijk tegen de wilt bevestigen. Bestel. PNG. afbeelding. Bestellen. Dus op die manier kun je uh, allerlei acties bekijken. En wat ik al zei, hier staan meer computerachtige dingen in de dagacties dan bij die andere. Bij die andere zijn het ook meer gebruiksartikelen. Het zijn twee appjes, wat wel heel grappig is. Er staan allerlei verschillende dingen in. Ik heb ze allebei een beetje doorgebladerd. En je komt weinig dezelfde acties tegen. Maar. Ons, Nederlands, ons Nederlanders binzig. Dus eh. Uh, ja, je kunt eens naar kijken en kijken of er wat leuks te vinden is. Ik geef de mic vrij voor waarschijnlijk niet veel vragen. Ja, noem de naam nog even van die twee appjes. Dat is goed. Uiteraard. 23, Dat is ja. Waar zijn wij? 15, 15. Dat is de een heet dagacties. En ik zal even kijken of je dit aan elkaar schrijft of los. Die dagacties schrijf je aan elkaar. En de dagaanbieding. Is ook één woord. En het zijn uiteraard gratis apps. Nog andere vragen? Oké, okay, dankjewel. En, oh nee, niet dankjewel. Dat is voor mezelf. Dan is uh, wat mij betreft Nensje aan de beurt met uh, haar appje. Nens brandt los. Ik zie dat uh, Paul zijn hand opsteekt. En uh, ik wilde vragen of ik gewoon uh, mocht afsluiten. Want ik weet dat jij er altijd een lang verhaal van maakt. Dus misschien hoeft de mijne niet eens. Dus uh, of jij gewoon lekker verder wil gaan. En ik zie Paul een handje opsteken, maar uh, ik zie geen actie. Dat was omdat ik de controltoets indrukte. Het blijft moeilijk. Ik snap het. Oké, okay, dan ga ik verder met het verhaaltje. En dan ga ik verder met de voice-over tutorial. De voice-over tutorial. Ik, uh, dat geldt eigenlijk min of meer voor de volgende twee. Dat zijn een soort van grappige dingen. Niet dat je echt zoiets hebt van nou, daar worden mensen heel blij van. Even kijken. Hij is Engels, dus ik zal er af en toe uh, wat bij roepen. Nou, hij vertelt dat ik uh, welkom ben en dat ik gewoon met mijn vinger over het scherm kan gaan. En dan kom ik een knop, tap me, tegen. Nou, dat doen we dan maar even, die dubbeltap ik. ...in Dit geval. Nou, ja. Dan hebben ze daar uitgelegd dat er twee manieren zijn om buttons te tikken, met split en met dubbeltik. Deze dubbel ik even. Een tick screen de gestuurd, voor de knop op kan thuis de screen aan de flik left gestuurd moest was je focus back droeg uit. 3 flik in left en dicht droeg de atens omtisking. De beershand. Knop. Beershand. Zo, kijk. Beershand. 3 flik flicking left en dicht. Beershand. Knop. En het idee is dus dat je doorgaat met links rechts. 3 flicking left en dicht. De flik left gestuurd. Even kijken hoor. Omtisking, de wils staat u zien. Next. Back. Oh ja. Next. Knop. Wat ik wel een beetje raar vind hier, is bovenin uw bekken next knoppen. ik deze, next ik to... next Tot de next, next tot to ja, ik mag met next. next. next weer verder. En nu hebben ze. In demonstratie of basket. Nou, dat kan ik met mijn vinger. Ik zie een succesvol basket de next skip en jullie. Tot de next met een ton Next, Pak weer de next op. En nu Not. willen ze het hoog-laag oefenen, dus ik veeg naar boven. Next. Next. En daarmee schiet ik een bal weg. En als ik daar genoeg ballen weggeschoten heb, dan worden ze blij. Dan krijg ik applaus. Oftewel, ze hebben we geprobeerd om een uh, combinatie te maken van een spel en uh, de voice-over dingen. Nou, ik vond het op zich wel grappig. En er zit ook een spel in waar je een kluisdeur moet openen, ook met uh, de rotor. en Die moet je draaien en dan moet je ook met vegen uh, dat ding voor elkaar zien te krijgen. Nou ik vind het in ieder geval dat ze het op een leuke manier hebben gedaan en um, ik kan me voorstellen dat hier ooit wel eens een keer een Nederlandse vertaling voorkomt die leuk is voor kinderen om daarmee te gaan oefenen. Ik next. klik hem even door, anders dan Wat blij... moet ik hier? Wat moet ik hier? van is, de next ja, hier heb ik die safe game. Hier kan ik draaien. Nou ja, en dan kun je schieten en dan uh, hoor je of je het goede cijfer hebt gedraaid. Ja of nee. Dit was het verhaaltje over de voice over. Ik moet hem even stilzetten. Ja, dit was het verhaaltje over de tutorial voor Voiceover. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het was uiteraard meer grappig dan uh, functioneel. Maar ik zeg het woord, en ik ga eruit dat, vanuit dat hier geen vragen over zijn. Ik geef de mic even vrij. En anders ga ik door met het verhaal over de WOZ. Bezwaren en zo. Ja, ik uh, heb wel eventjes een vraagje, want het is uh, dus een app. Fit, Voice Over Tutorial. Ja, klopt. En die is van Locktel, dezelfde die die geldlezer maakt. Oké, dankjewel. En ik geloof dat zijn echte naam VO Tutorial is. Ik zal even kijken. v 15 VO Tutorial. Ja, VO Tutorial is het. Oké, dan pak ik de mic voor het WOS-verhaal. Ik ben van het volgende item niet helemaal zeker hoe commercieel het is... of dat ze echt uh, geld uit je proberen te kloppen. Dat, ik, dat, dat weet ik gewoon niet eerlijk gezegd. Er zit een uh, organisatie achter die heet KortingNL. Maar op zich is het wel een aardige app... als je wil weten of het moeite waard is... om uh, iets met de WOZ-waarde van je huis te gaan doen. Als jij vindt dat die gemeente dat te hoog heeft ingeschat... Dan kun je ze hierin stoppen en dan geven zij een globale indicatie wat je terug zou moeten kunnen krijgen. Maar ook wat het je aan inkomstenbelasting zou schelen bijvoorbeeld. Oké, okay, het beginscherm. scherp. Het begin scherp. is u gratis bezwaarmaken en besparen op de volgende belastingen. Begin opzomming steken. Begin van het zb om de steken. Inkomstenbelasting. Dit zijn dus geen klikbaar dingen. Dit is gewoon een opzomming. Opzomming. Erfbelasting. Waar zijn we kijken? Opzomming de service van loskorting en meld is een gratis service voor woning-eigenaren. Er zijn geen verborgen kosten. Nou, als mensen, mensen dat er specifiek bij moeten zetten, dat maakt mij dan dat er geen verborgen kosten zijn? Misschien zijn er wel, dan wel onverborgen kosten of gewone kosten. Maar goed, we gaan gewoon verder. We weten uw voordeel. Koppeling. Direct aanmelden. Koppeling. Over deze Koppeling. Koppeling. Begint van oriëntatie. En je kunt je direct aanmelden, dan krijg je een mailtje. En daar kun je ook een account aanmaken en dan kun je daar een soort van dossier uh, doen. Maar als er echt bezwaar, serieus bezwaar gemaakt moet worden, moet je dan ook papieren dingen heen sturen. Maar je kunt hier wel een indicatie krijgen. Wezen, wezen, direct aanmelden. Bereken uw voordeel. Bij, bereken uw voordeel. Klik is dubbel. Wezen, voordeel, is. Nee, knop. Ik zoek de bovenkant even. 15. Korting ML, kopniveau 1, einde van oriëntatiepunt. Los, kopniveau, terug. Koppeling, los. Korting gemeente, begin van oriëntatiepunt. Wat je wel steeds meer ziet bij dit soort appjes, is dat het in feite een soort web-appjes zijn. Dit zijn geen native uh, iPhone-apps. En dat kun je zien, bijvoorbeeld, omdat je. Je hebt een, een terugkoppeling en niet een terugknop. Dus dat betekent in feite al dat je op een webpagina zit en uh, je hebt ook uh, oriëntatiepunten en dat soort dingen. Deze webapps zijn iets lastiger te bedienen voor ons dan, uh, dan native uh, iPhone apps en dat komt omdat alles kan verschuiven. Bij native iPhone apps staan de tabbladen altijd keurig strak onderin. En bij dit soort apps kunnen tabbladen staan wel onderaan de pagina. Maar de pagina kan langer zijn dan een scherm. Um, dus ja, nogmaals zijn ze wat lastiger. Voice. Ik ga naar rechts vegen, Bos. Begin van oriëntatiepunt. koppeling. Nou, dan krijg ik een lijst van gemeentes. Laat we maar eens beginnen met daar. Inkomen: koppeling. koppeling. Een dubbeltik op te geven, wat ik misschien niet goed gedaan heb, doe ik dat nog een keertje dunnetjes over. Of staan ze? Even kijken. Ofzo. Ze... Nee, hij, heeft die kop... hij doet die koppeling voor mij nou niet pakken. Dat is jonder, want daar wilde ik dan net... ...weglating ja. steken. van oriëntatiepunt, aanwezig, koppeling, aanbreng, Nu krijg ik een hele lange lijst van gemeentes, waar hier wel een zoekveld boven staat. Filter items, weglating steken. Maar wat ik hier uh, een keer wilde laten zien... ...is naast dat er uh, um, heel vaak in sites en apps zoekvelden zitten... ...er altijd een zoekveld in je iPhone zelf zit. En dat ding dat vind je... ...of als je een toetsenbordje hebt met uh, VoiceOver e, dus I... ...dus Ctrl-Option-I... ...of als je het gewoon op de iPhone wil doen... ...met drie keer tikken met twee vingers... Dan krijg je een onderdelenkiezer. En die maakt een alfabetische lijst van in dit geval de hele site. En ik woon in de gemeente Zeist. Dus ga ik kijken of ik via de onderdelenkiezer de gemeente Zeist kan vinden. Hij loopt nu heel hard na te denken. Ik kijk of hij al een lijst van mij gemaakt heeft. Nee, dat heeft hij nog niet. Onderdeelkiezer 428. ...zij heeft 428 dingen in die onderdeelkiezer gezet. Als ik nu naar rechts veeg... Zoekveld. ...krijg ik een zoekveld, veeg ik verder naar rechts... ...krijg ik een alfabetische lijst van die 428 dingen. Corting, ML, Ahrin, Hunze, Aalburg, Aalte, en zover. Dat zijn dus de, de lijst van de gemeentes. Kiezer, 428. De context. Ik... Ik ga naar dat zoekveld. Zoekveld. Ik tik hem dubbel. Zoekveld. En ik tik ik tik een Z en als je dan mazzel hebt, dan hoor je hoeveel. Uh, dus hij heeft nu een, een lijst van 428 items en dan gaat hij er minder van maken. Volgende toetsenbord. Z. Als ik nu kijk bij de onderdelenkiezer. Onderdeelkiezer 34. 34. Dus nu heeft, maar, nu heeft hij nog maar 34 onderdelen. Dan heb ik alleen met een letter Z getypt? Ik type er een E bij. Oh. Ik wil. Verleden. Ik wil het. Nou. Kan ik nou niet meer. Onderdeel kiezer 14. Onderdeel kiezer 14. Op zoek geld. Beweegd Woordmodus. Z. En tik er een I bij. Filts in het hele. Kiezer in context. Zoekveld. Beweegbaar. Zijst. En ik hou alleen maar Zijst in het lijstje over. Dus die onderdeelkiezer kan heel uh, vaak een hulp zijn. om uit een grote hoeveelheid dingen. Uh, de voice over naar op de goede plek te krijgen. Als ik nu die Zijst dubbeltik in deze onderdeelkiezer. Geselecteerd. Zijst. Sta ik op Zijst. Op de site. Kijk maar als ik nu naar links veeg. Ben ik bij Zeewolde. Bezocht. Zevenaar, en kom ik bij Zevenaar dus. Zij staat dus tussen Zeewolde en Zevenaar. Nou dat zal wel ongeveer kloppen neem ik aan. Nou dat over de onderdeelkiezer. Dat ding is altijd bruikbaar. Dus niet alleen op sites maar ook op uh, adreslijsten. Op, uh... Ik gebruik hem zelf heel veel bij de urenregistratie die ik heb. Dat is een ontzettend lange lijst van namen van mensen. Ga ik via de onderdeelkiezer en ik tik een paar letters en op die manier pik ik de juiste persoon eruit. En dat scheelt me echt heel veel uh, links-rechts gefladder. Ik dubbeltik die Zijst, Zeist, bevolgd, koppeling. Los waar de volgende gemeente in euro tekstveld. Dan ga ik hier naar rechts weer. Zeist, koppeling, inkomen. 0 euro 19.000 euro. Inkomen, 0 euro 19.000 euro. Venstermenu -knop. Dat is een venstermenuknop. Nou, laat ik zeggen dat ik daarboven zit. Dus ik doe hem dubbeltikken. Kopen. En zo'n venstermenuknop. 19.000 Moet je dubbeltikken en dan kun je met één vinger naar boven naar beneden schuiven. 19.000 Ah, dat vind ik wel een leuke marge. En je moet dan één naar links vegen. heb je altijd een done of een great knop Om die onderdeelkiezer weer te sluiten. Nee, sorry, omdat uh, de venster. Kiezer te sluiten, verkeerde is. Nee, nee. Soort woning. eigen woning. Inkomen. 19.000 euro, 66.500 euro. Ja, dat is de minuutknop. De knop dan veeg ik naar rechts. Eigen woning. Soort woning, eigen woning. E woning. Ja, eigen woning. Nee. Verkeerde is. Nee. Vindste, volgens de gemeente. In middel, tekstveld. Nou, die kan ik invullen. Bij op loswaardevols te gemeente tekstveld. Bijvoorbeeld 400.000 tekstu 40.0. Zij is 0 0 0 0 0 0. Dat is los van de vols. Even kijken hoor. Is dat goed gedaan? 0 0 0 300 0. Nou, dat heb ik niet helemaal mee kunnen krijgen. Dus draai ik de rotor even naar tekens. Worden. Begels, worden, tekens. Nul. Nul. En ik ga even terug. En dan kan ik hem rustig naar beneden vegen. 0, 4, 0, 5. Ja, een 4 met 5 nullen. Los de volgens u. Boswaarde volgens u. tekstveld. Nou, ik vind dat de gemeente veel te hoog zit. Dus ik denk dat het maar 380.000 is. Ik ga er nu vanuit dat ik het gewoon één keer goed gedaan heb. Ja. Dan zeg ik bereken bezwaar. En die doe ik dubbelklikken en dan gaan ze mij uitleggen. Even kijken. Ja, hier ga ik naar rechts vegen. Dus zij zeggen als dat die 20.000 euro recht af zou gaan, dan bespaar ik 16,20 euro cent OZB. Inkomstenbelasting euro cent. Belasting. Nul euro. Dat was geen ervan dus dat is nul. Waterschapsbelasting. 4 euro en 54 cent. 70 euro en 14 cent. Dat zal wel het totaal zijn wat ik dan. Totaal per jaar. Totaal per jaar bezuinig of. Maakstraat is bezwaar. koppeling. In van oriëntatie. Wat ik dan uh, in het totaal uitspaar per jaar. Dan krijg ik een maak ding. Nou, als ik dat wil gaan doen, moet ik dus echt wel papieren uh, spullen naar hun toe sturen. En dan gaan zij dat bezwaar maken. En ze claimen dat het gratis is. Dus uh, misschien dat dat voor iemand interessant kan zijn. Ik geef hem vrij voor vragen. Ja, ik uh, weet niks van woningen of te uh, huizen in ieder geval. Uh, waar staat WOZ voor? Wonen onroerend zaakbelasting geloof ik. Dat is een belasting die je gewoon moet betalen als je een huis kan betalen. Dus als je een huis gekocht hebt, dan betaal je in Nederland uh, de WOZ belasting. Tenminste, volgens mij is dat uh, het geval. Nou, dan heb ik weer een duidelijk verhaal gehouden. Het, wat mij betreft overigens het belangrijkste van dit verhaal... ...was die uh, onderdelenkiezer. Dat is echt een uh, ontzettend leuk ding. Puzzle 9. Nou, dat is de laatste van mijn mens... ...dus je komt denk ik nog wel aan de buurt. Even kijken. Nee hoor, dat valt wel mee. Puzzle 9. Het is op zich een, een lastig te starten spel... ...maar omdat er niet zo heel veel spellen zijn... ...die redelijk speelbaar zijn... ...heb ik hem er me toch bij gedaan. Uh, want je moet dan nou even de voice-over uit en aanzetten... ...en dan ergens een tik geven... ...of voice-over uitzetten, dan een tik geven... ...en dan de voice-over weer aanzetten. Dan heb je het spel... Uh, ...redelijk toegankelijk. Het idee... ...ik dacht dat een slokje water... ...zou helpen, maar dat helpt ook niet altijd. Um, het idee is dat je... ...twee rijtjes van vijf cijfers hebt... Die door elkaar staan, van links naar rechts. En dat zijn de cijfers 1 tot en met 9 plus het cijfer 0. Je moet ze op de goede, in de goede volgorde zien te krijgen. En um, alle cijfers die naast de 0 staan, mag je dubbeltikken en dan verwisselt die met de 0. En je hebt een tijd van, ik geloof 2 minuten of zo. Ik ga niet proberen dit af te spelen, ik heb het al vaker geprobeerd vandaag. Het is me tot nu toe nog niet gelukt. En ik weet ook niet of iemand zo handig is dat hij het echt kan afkrijgen. Ik, ik, ik zou het knap vinden. Puzzle 9. Puzzle Gaan met dat ding. Nou, als je... Dan krijg je gewoon tong, pong, pong. Dus dat is een scherm wat niks doet. Als je hem dubbeltikt ook niet. Drie tikken helpt niet. Splitstikken helpt niet. Nou, dan zet ik de voice over even uit. Voice uit. Ik tik hem één keer midden op het scherm. En zet de voice over weer aan. Dan kom ik of direct op de goede plek. Of hij wil me ook nog een keer naar safari brengen. Wat hij dus nu doet. En dat zal wel komen omdat ik ergens op getikt heb. Dus ga ik via de app even terug. App kiezer. 9. Naar Buzzel 9. En wie schetst mijn verbazing? 6. Dan heb ik twee, twee rijen met getallen. 1. 2. 4, 6, 7, 2, 0, 5, 8. New game. Nine. Nou. Uh, ik heb drie rijden met het getal trouwens. Sorry. 1, 3, 6, 0, Wat is ergens die 0 staat? Die 0 staat nu links onderaan. De, het linker rijtje is... 1, 6, 0, 6, 0. Als ik nou de 6 dubbeltik... 6, 6, 6, wordt het rijtje 1 0 6 dus dan moet ik dus de 2 op gaan zoeken 0 7 3 nou de 3 staat op de goede plek 3. 7 2 daar staat de 2 dus dan moet ik die 0 richting die 2 zien te manoeuvreren 0 7 7 2 0 nou staat de 0 in het midden dus kan ik die 2 dubbel tikken 2 2 en nu verwis verwisselt de 0 en de 2 van plek. En die kan ik dan naar boven. Four. En naar Three. rechts doen. En nu heb ik 1. 1, 0, 3 staan en de 2 staat onder de 0. One. One. Ik dubbeltik de 2. 0, 1, 2, 0. Dus ik heb nu al 1, 2, 3 op mijn rij staan. En um, de 0 staat nu onder de 2. Dus op die manier kun je schuiven en puzzelen tot je alle nummers uh, 1 tot en met 9, uh, op, op de, 1 tot en met 8 denk ik dat het trouwens is, op de goede volgorde hebt staan. Ik denk als je heel snel en uh, heel goed denken kunt en heel snel reageren kunt... ...dat je dan, kijk nu is mijn tijd over bijvoorbeeld, ik heb al veel te lang inlopen kletsen en modderen met dat ding. Ik ben uh, heel benieuwd of anderen het spel kennen en ik ben nog veel benieuwder of ze het spel uit kunnen spelen. En verder heeft hij geloof ik helemaal geen toeters en bellen. Ik ga hem nog even een keer... Soms dan doet hij het meteen als ik even in de app geweest ben. Nu dus niet. Voice ga even voice over uit. Oh, natuurlijk. Tik een keer middenop. Voice over aan. Hij wil weer naar Safari. Ga weer terug naar puzzel. Nou... Soms zijn mensen gewoon te ongeduldig. Uitgelegd met werkverbinding actief. Kijk, nu zegt hij van joh. Auto start. Ik wil gewoon 4.0 stellen beoordelingen. oordelingen. Heeft men de app style. Safai. Busselen 9. Ik heb gewoon de verkeerde gekozen. What 9. 1, Naast de getallen. 2, 2, heb je nog een New Game knop, een Home knop, dan maakt hij alles weer terug naar het begin. De Rules, daar kun je aflezen wat je mag. Nou, dat heb ik een beetje getracht uit te lachen, uit te leggen. En hier zal wel reclame bij zitten en je kunt een upgrade krijgen. Of misschien dat je dan meer spellen kunt krijgen. Ze hebben ook nog een, een More Games knop. En dan zal je wel op de site belanden. Nee, zelfs daar beland je geen eens. Dus ook de More Games knop is helaas niet toegankelijk. Oké, okay, een aardig spelletje voor mensen die zich mogelijk vervelen. En nogmaals, ik ben erg benieuwd of iemand hem uitgespeeld krijgt. Ik geef de mic vrij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet niet wie daar sprak, het was te snel om het te zien. Dat is uh, Bos, lange tijd niet uh, geweest, maar nu, nu een keer tijd. Dus ik dacht van nou, laat ik eens uh, binnen gaan. leek me wel interessant. Oké, okay, dan hoop ik dat je het leuk vindt en uh, dat je met heel veel spelplezier hiermee aan de slag gaat. Even kijken, zijn er nog vragen over het spel? Uh, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, zo moeilijk is het niet. Het is alleen een soort behendigheid. Uh, zo niet, dan gaan we door met het laatste stukje van het Vraaguur, wat ieder te melden heeft, en wat ik al schreef, ik vind het altijd een erg leuk stukje, dus ik ga ervan uit dat uh, daar wat te melden is oh nee, wacht even, ik sta Nens over even kijken, als we niet buiten het uur komen Nens, dan mag jij je Kun je echt 15 uur 55. Nou, nee. sorry Nens, je hebt nog vijf minuten, dus ik ben benieuwd wat voor spel jij te brengen had en dan gaan we daarna naar wat ieder te beleven had heeft meegemaakt en zo. Nins, ga je gang. <lacht> je hebt nog vier minuten. Uh, nou ja, ik zei al dat het kort was. Uh, inmiddels heb ik er wel twee korte gevonden. Dus uh, misschien is dat Het, het, het, het eerste wat ik. Uh, ja, uh, alleen even denk ik. Nou, ik ga me een stukje vertellen wat. Het is, het is een pura Pura, Pura, Pura, Pura, Mees. May, may, oftewel K-U-R-A. K-U-R-A. M-A-Z-E. Dus op zijn Engels Mees. Uh, wat dat inhoudt is natuurlijk dat je in een dolofje loopt. Ik ga even kijken of ik mijn ding vast kan zetten. Ja. Uh, het is een spelletje. Um, wat je in beeld ziet, ik heb hem op de iPad staan. Uh, eigenlijk niks. Het is een zwart beeld. Um, je hoeft geen voice-over aan te hebben. Of eigenlijk gewoon liever niet. Uh, wat je doet is eigenlijk in het donker lopen. Ik ga hem even erbij zoeken. Oké, okay. um, Er zijn een aantal handelingen die je kunt uitvoeren. Uh, dat is tappen, dat is gewoon een tik geven op het scherm. Nou wat je nu hoort is dat ik tegen iets aanloop. Uh, maar de, ik heb er wel gewoon op getikt. Um, nou kan ik fysiek zeg maar mijzelf draaien, zeg maar 90 graden draaien. En vervolgens kan ik weer tappen. Nou ik, loop dat, ik hoor dat ik daar weer ergens tegen aanloop. Ik draai hem nog eens 90 graden. De andere, andere kant even op. Ik hoor daar in de verte, een klein soort stroom, uh, stromend water. Uh, de bedoeling is dat je naar uh, een goal toe loopt, ofwel een doel doorloopt. Uh, en in dit geval zou dat, dat water zijn wat ik hier hoor. Soms hoor je ook wel eens vogeltjes chippen. Um, als je je doel hebt bereikt, dan hoor je zeg maar joehoe of niet joehoe. Je hoort in ieder geval dat het, het voltooid is. En vervolgens uh, krijg je een nieuwe opdracht en een nieuw geluidje waar je naartoe moet lopen. Ik ga even kijken of ik het kan proberen. Een andere handeling die ik ook nog even wil uitleggen is dat als ik mijn vinger op het scherm houd en ik hou hem vast. Dat ga ik nu doen. Dan hoor ik een piep. Wat ik doe is fysiek mijzelf draaien. Of tenminste in dit geval de tablet draai ik. En dan hoor ik waar de muur zit, zeg maar. Ehm... Um... En dan moet ik natuurlijk omheen lopen. Nou, volgens mij kan ik hier alweer recht doorlopen, Dus ik ga even een stukje proberen. Nu. Ook niet. Oh. Nou, ik kom hier weer. Je moet er even op oefenen. Ik, uh, ik wil mij even kort houden. Uh, ik moet zeggen dat ik tot nu toe drie doelen heb bereikt. Um, dus het is wel te spelen. Ik weet niet tot hoe ver die loopt. Maar ik uh, ja, weet in ieder geval dat je fysiek moet draaien. Ik laat even de, uh, de mic los. En draai je altijd in hoeken van 90 graden? Of kun je ook in kleinere hoeken draaien? Ja, ik... Uh, zelf draai ook iets in iets kleinere hoeken, maar of dat echt nodig is, weet ik niet. Ik heb het idee dat het wel beter gaat als ik niet in, uh, in supergrote of in 90 graden hoeken draai. Dus om dit te oefenen heb je gewoon als een idioot door de kamer lopen rennen met dat ding en tikken en rennen en tikken en rennen. Ik vind het wel leuk dit soort spellen, want uh, dat men toch, toch creatief bezig gaat met, uh, met spellen die met geluid te spelen zijn. Nou, ja, ik vind het uh, wel een stoerspel. Ik ga hem zeker ophalen en ik ga kijken of ik uh, uh, de wanden van mijn woning onveilig kan maken. Je blijft gewoon op je ene plek staan hoor. Het is eigenlijk een beetje draaien om je of, of de tablet of je het phone draaien. Uh, dat kan ook hoor. Dus je hoeft niet te rennen. En het rennen op zich, zeg maar wat ik doe, dat is natuurlijk met een tikbeweging uh, op het scherm. Dan gaat die lopen. Helder, nog andere vragen. Is zoiets ook op de iPhone te spelen? Ik denk dat hij ook voor de iPhone is. Ik heb er even niet op gelet uh, of die ook voor de iPhone er was. Maar meestal als hij voor de iPad er is, dan is die er ook voor de iPhone. In dit geval is het een zwart scherm, dus het lijkt mij dat hij daar ook voor is. En hoe heet dat spel dan? Even op zijn Nederlands uitgesproken. Cura, cura Maze, Oftewel K-U-R-A-K-U-R-A-M van Marines. A-Z-E. Oké. Okay. Ik vind het alleen al heel knap om zo'n naam te bedenken eigenlijk. Ja, is zo'n spelletje. Ja, Sina weet ik veel. Iets van die moeilijke tekens, zeg maar. Oké, als ons met je tweede spel, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd. Het tweede is geen spelletje. Het is gewoon een tweet-app. Ik ga even weer de mic proberen te zien. Het heet, ja, ik moet het even zeggen met hekje. Uh, ...now playing, oftewel uh, nu afsp afspelen. En wat je doet is eigenlijk een tweet sturen de wereld in... ...met de muziek die jij op dat moment beluistert. Nou, <tie> dat lijkt heel interessant of niet, dat weet ik niet. Ik ga het even laten horen. Oké, okay. uh, het beeld wat je als eerste krijgt is een... Uh, een uh, de ja, boven ...bovenin zit er een stukje ad, dus oftewel een stukje reclame. Uh, daar direct onder hoor je iets van. ...tweet preview... En dan, pick your, music below. pick your music below. Nou, met dat eerste gedeelte, of het grote gedeelte wat er nu te zien is, dat doen hoef je eigenlijk nu niks te doen? Uh, waar het over gaat, is eigenlijk de, de drie knoppen die links onderin zitten. Dat is pick your music, tweet en Facebook. Ik ga pick your music doen. select, soms en vervolgens krijg ik een lijst met uh, de, de, de songs of de, de muziek die ik op mijn iPad heb staan. Nou, uh, wil ik daar gewoon eens eventjes. Chikitita, abba. Nou, dit is Chikitita, Chikitakita, Tita, weet ik veel, abba. Er zit Live want je moet festival Blondie. Nou, ik zie hier de nie van Blondie, laat ik die eens kiezen. Ik dubbeltik op Blondie. En ik ga naar rechtsboven, daar zit een Blond, knop. knop. Dan. Ja, wat hij nu allemaal uitspreekt, is een, uh, een logootje, dus een afbeelding die iedere keer wisselt. Dus dat is niet fijn. Ik ga nu weer naar linksonder, naar de tweet knop, zo. En ik uh, kies voor tweet, en daar kan ik zeggen. Uh, uh, wat ik daar nu zie is dat er een, een tweet wordt geopend. Zoals ik die gewend ben. Ik zie links een cancel knop. -tweet, cent, tweet, dan de koptekst tweet. Cent, een send -knop. En ik heb het berichtje. En ik kan, in het bericht berichtje kan ik nog even wat erbij schrijven als ik dat zou willen. En vervolgens kan cent, ik voor de knop. send -knop kiezen. Nou, wat is het resultaat? Ik ga even deze cancelen. Het resultaat is... Dat er op je tweet um, een soort uh, zoekopdracht naar de YouTube wordt gedaan. En vervolgens um, krijgt degene die de tweet opent, die krijgt de uh, zoekresultaten te zien van YouTube. Met andere woorden, kan gelijk kijken naar het uh, videofilmpje van Blondie, de Niedenie in dit geval. Dat was het. Ja. Dus heb jij de tweet echt verstuurd of uh, blijft die bij jou hangen? Ik heb deze tweet niet gestuurd. Ik heb uh, wel toevallig eergisteren eentje gestuurd. Uh, deze heb ik niet verstuurd. Oh ja, toen dacht ik al wat van wat een irritante tweet stuurt ze rond. Waarom? <laughs> nee, op zich is het heel grappig. En het, uh, uh, het hele Twitter-verhaal, ja, dat is toch een heel groot verhaal. Waar heel veel mensen kijken en volgen en doen. Ehm... Um... Als mensen af en toe dit soort tweets doen, dan vind ik dat uh, wel grappig. Maar als mensen inderdaad echt ieder station tweeten waar ze langskomen en of inchecken dan in ieder geval. Of dat op Facebook ook nog een keer doen en uh, dat doorschieten naar Twitter of andersom. Of met Spotify alle muziek door die ze luisteren. En met WhatsApp alle filmpjes door die ze luisteren. Ja, dan wordt er op een gegeven moment wel een beetje simpel van. Het lastige natuurlijk met Twitter en VoiceOver is dat je gewoon al die tweets langs moet. Je kunt niet zomaar even snel kijken wat daar allemaal getweet is. Dus als mensen het veel doen, ben ik er niet happig op. Maar ik vind het op zich wel grappig. Nog andere vragen? Ja, ik heb uh, laatst de nieuwe iOS uh, 61.2 erop gezet. En toen wilde ik in de trein, nadat ik het netwerk niet kon krijgen, is, uh, muziek gaan luisteren. Ik had 200 nummers op mijn uh, iPhone staan, ineens was alles weg. Dus ik heb het vermoeden dat dat zeg maar, met de uh, update te maken heeft. Zodat die toen is gaan Maar ik vind uh, iTunes op de computer, de nieuwste versie, flink lastig te bedienen. Is daar soms een script voor of iets dergelijks? Want teruggaan naar de oude iTunes versie gaat niet meer. Hebben jullie daar misschien een idee over hoe het dan wel zou kunnen? Oké, okay, Gunther neemt een uh, voorloopje op het volgende item van het Vraaguur. Dat is mooi. Dat is hartstikke prima. Er zijn dus geen vragen meer over de Tweet-app. Dan gaan we inderdaad door met wat iedereen beleefd heeft of meegemaakt heeft. Waarbij Gunther zegt last te hebben van de iTunes. Nou, het antwoord is uh, ja. Daar heeft denk ik iedereen last van. Uh, er is in een vorige podcast, zoals je je op uh, Blink-magazine moeten kijken... Uh, een verhaal geweest over iTunes wat Ton gedaan heeft. En daar komt eigenlijk uit van als je ctrl-s gebruikt dan wordt die linker zijkant weer actief gemaakt. Zoals je dat bij de vorige versies van iTunes gewend was. En kun je daar weer gewoon met pijltjes op en neer door al die dingen heen wandelen. En waarom je nou je muziek verloren bent? Dat weet ik niet. Ehm uh, Ik neem aan dat je een reservekopie gemaakt hebt voordat je bent gaan updaten of heb je nog een update vanuit de cloud Gunther? Nou ik had nog geen cloud. Ik uh, heb met Kirst geprobeerd uh, iOS 5 erop te zetten omdat toen nog hoorde van iedereen die uh, uh, iOS 6 dat werkt nog niet. Nou, en uh, kennis mij, IT die kon het niet voor elkaar krijgen. Uiteindelijk naar de Apple winkel en uh, die zeiden dat het zo makkelijk was, totdat hun het gingen proberen, ook niet voor elkaar kregen. Toen is die weg geweest, drie weken naar de technische dienst in Utrecht. En daar kreeg ik hem van terug. Hoefde gelukkig niets te betalen, want zij kreeg het ook niet van voor elkaar. En vervolgens heb ik gewacht op die uh, iOS 6.1.2, die was net uit. En die is er toen opgezet. En ja, ook heel veel uh, telefoonnummers die ik handmatig toegevoegd zijn, zijn allemaal weg. Omdat ik uh, het adresboek op de computer, had ik er wel wat aangepast. Maar net of die dat dan uh, gaat synchroniseren en helemaal door elkaar gaat husselen. Dus uh, ik heb van het grootste gedeelte, heb ik er alleen nog maar uh, uh, e-mailadressen op staan. En uh, telefoonnummers en alles heb ik allemaal weer uh, in het adresboek op de computer in moeten voeren. Alleen, ja, dat synchroniseren. Kijk, ik bedoel, ik wil best iTunes openzetten op de computer, de telefoon aan de lader hangen en daar ook iTunes. Maar synchroniseert die dan automatisch of hoe zit dat eigenlijk? Uh, dat is een instelling bij iTunes. Volgens mij is het standaard zo dat die automatisch synchroniseert. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat kan soms vrij lang duren. En als jij uh, 400 nummers wil synchroniseren, nou dan is die wel even zoet hoor. Dat zijn een, een 20 cd's. Grofweg, poe, 5 minuten per cd, dat, ik denk dat je daar een uur tot anderhalf uur zit te synchroniseren. Dus mogelijk heb je ook niet voldoende lang gewacht. En daarnaast is het meestal niet zo'n heel erg goed idee om een deel in de cloud te synchroniseren en een deel uh, met iTunes op een pc te synchroniseren. Ik, ik heb het gevoel dat het het beste is om een of-of-keuze te maken. Dus of je doet alles in de cloud, of je doet alles met de PC synchroniseren. Wat je adresboeken betreft... Um ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik heb wel eens vaker ellende gezien met Outlook en adresboek synchronisatie. Dat, dat loopt zo af en toe gewoon echt niet soepel. En ja, het product iTunes, daar gaat denk ik helemaal niemand blij van worden die hier in het vraaguur is. Dus ik, ik vrees dat je gewoon een beetje pech ge gehad hebt. Als je die nummers nog wel op de pc hebt staan met iTunes, dan kun je ze synchroniseren. Dat gebeurt nogmaals waarschijnlijk automatisch. Als je met ctrl-f die zijbalk aangezet hebt, kun je dan met pijlen naar beneden lopen. Je tapt je wel wezenloos ongeveer. Als je bij jouw iPhone bent... Dan kun je meestal een aantal shift taps geven en dan kun je horen wat hij aan het doen is. Hoe ver die is met synchroniseren. En naast nummers synchroniseren, moet je natuurlijk ook appjes synchroniseren. Um, ik heb van Visio een stukje handleiding gezien. Uh, waar ze wat schrijven over updaten naar iOS 6.1 of 6.12. Uh, misschien zou je daar nog eens een keer naar kunnen kijken. Ik kan je daar ook een link versturen als je dat wil. Of het hele ding even sturen, uh, waar ze stap voor stap uh, uitgeschreven hebben. Als je mij die, uh, uh, dat hele stukje zou willen sturen, graag. En hoe kom ik bij die podcast terecht? Want dat vind ik op zich ook wel interessant. Ik heb uh, de laatste tijd vrijdagsmiddag uh, weinig tijd gehad. Dus heb ik ook het uh, Vragenuur uh, jammer genoeg niet uh, kunnen beluisteren. Maar die podcast, dat vind ik wel uh, interessant om dat dan te doen. Uh, om dat dan uh, uh, af te luisteren. Want dan weet ik ook eens hoe een en het ander uh, weer werkt. Nou, gelukkig hebben we Nancy hier bij de hand, die weet er alles van en nog veel meer. Nens, leg nog een keer duidelijk uit als je wil. Uh, er zijn de, de podcast. Um, Up-to-date heb je de meeste kans dat als je naar WW Blink magazine gaat, uh, B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E. Um, dan heb je de meeste kans dat je de podcast kan vinden, um, de, de meest recente, want die wordt het eerste bijgewerkt. De podcast is ook te vinden op de Bartje uh, uh, NL uh, site, en dan slash i-ask geloof ik, oh nee, wacht even, i-ask, A-S-K, A -S -K. Uh, maar die loopt nu op dit moment ook weer een stukje achter, uh, dat komt doordat uh, het wat... Uh, minder eenvoudig is om die bij te houden. Dus, maar we hebben het nu dus op twee plekken sowieso. En Blink is altijd bij. Um, je kunt op twee manieren zeg maar, die podcasten bekijken. Je kunt dus gewoon naar de, uh, de, nou, de Blinkmagazine.nl gaan. en daar vind je de um, link. Die heet Bartimeus I Ask. En tussen haakjes vragenuur. Als je daar naartoe gaat, dan uh, krijg je een stukje... Een stukje inleiding van hoe, de, hoe, de, hoe, het, hoe het werkt. Uh, met bovenin ook direct naar de voice room bijvoorbeeld. Um, Scroll je naar beneden of uh, uh, pak je de linkerlijst erbij. Dan vind je daar de, de, de podcast in een rijtje van podcast I Ask. Een nummertje 58 staat bijvoorbeeld bovenin en dan gaat die naar beneden. Vervolgens kun je ook um, de RSS-feed van deze pagina ophalen... en die kun je in een podcast stoppen... zodat je uh, direct weet wanneer er een nieuwe podcast uitkomt. We zijn ook bezig om de, uh, de podcast bij de iTunes aan te melden. Uh, maar uh, dat zijn weer um, vormgeving dingen waardoor dat nog, nog steeds niet uh, in de lucht is. Dat een beetje. Ik hoop dat het duidelijk is? Ja, dat is uh, wel uh, enigszins duidelijk. Dat verhaal ga ik gewoon even op de pc uitvoeren. Omdat ik in de, bij die nieuwe IOS op de iPhone inderdaad ook een uh, appje zag. Podcasts. En daar kon je, je dan ook voor allerlei radioshows en alles aanmelden. Toen dacht ik, nou misschien zit daar het uh, van het vragenuur ook wat tussen. Maar heb ik nog niet kunnen vinden. Zoals ik al zei, je kunt met die podcast, pol, pol, pol, pol, pol, officiële podcast uh, ding, daar kan je een RSS voegen. voegen. Um, als je het heel uh, makkelijk bekijkt, dan moet ik weer even denken hoe ik dat heb gedaan. Je gaat uh, op je iPhone of iPad naar de website, naar uh, de plek waar alle, uh, waar de, sorry, waar de, waar de de podcasten staan en je vervult of je geeft aan dat je de RSS-feed wil activeren en vervolgens gaat hij roepen dat of, die, of je dat wil opnemen in de podcast. Ik, de bedoeling is dat ik hier wel een, een, een schriftelijk iets over schrijf en op de website zet, maar uh, zoals ik al zei, uh, druk bezig ermee. Oké, okay, dan wachten we af tot uh, dat gelukt is. Ik uh, zie naar uit, want dat scheelt weer een hoop gedoe, vind ik altijd. Als het automatisch naar me toe gebracht wordt, dan ga ik het niet halen. Waarom zou ik? Uh, even denken, ik had tegen iemand voor, tegen Kees had nog wat te melden, geloof ik, over uh, een update en Windows en iTunes. Ja, ten eerste laat ik even zeggen dat muziek en films via de iCloud niet worden gesynchroniseerd, want dan zal je iCloud-ruimte te gauw vol zijn. Dus dat is alleen maar contacten, mails, uh, weet je die dingen, bladaanwijzers, uh, dat soort dingen, maar films en muziek worden niet meegesynchroniseerd. Um, ik heb, omdat ik al heel veel knoei en speel met die I iPad en iPhone, heb ik al heel vaak de, de hoe noemen ze dat? De herstelinstellingen teruggehaald. En dan aangegeven dat ik mijn gegevens wou terughalen. En dat is tot iedere letter perfect gegaan. Bij mij altijd. Zowel bij de iPad als iPhone. Wat ik wil zeggen... Is... Uh, iedereen die... Uh, even kijken hoor. Die iTunes heeft geïnstalleerd op een Windows machine... De laatste update gaf een foutmelding. Een of andere nul... Bla, bla, bla, nou ja, weet ik het. Een viercijferige foutmelding. Dat heb ik alleen maar uitgekregen om iTunes geheel te verwijderen. Alleen de datamap die in je muziekmap zit, waar al je apps in zit, die heb ik bewaard. Ik heb alles op de c-schijf van iTunes moeten verwijderen. Alvorens de nieuwe geïnstalleerd. En toen was ik de foutmelding kwijt. En er is een update op de, MS -DOS, uh, sorry, op de Windows machine. Explorer 10. Als je die installeert kom je niet meer op de website van de e-cloud. Dus van Apple e-cloud op die website blijft je maar kringelen. En dan kom je niet meer op. Dan heb ik de update weer verwijderd. Zodat ik Explorer 9 heb. En dan doet alles het weer. Lang verhaal. Ja, onder wel een duidelijk verhaal. Um, ik meen ergens gezien te hebben dat je wel met films in de cloud kon werken. Maar dat dat buiten je eigen iCloud storage was. Heb jij daar iets van gezien Nancy? Dat kan ik ook gedroomd hebben hoor. Dat is ook zeer mogelijk. Nee, sorry. Geen idee. Oké, okay, dat wil ik dan eens even naar gaan zoeken. Ehm... Um, want uiteindelijk zijn er natuurlijk wel, is er natuurlijk wel heel veel muziek, uh, maar als je iTunes Match gebruikt, dan wordt in feite voor een bepaald bedrag worden al jouw nummers die jouw mp3's zijn, of ja, al je mp3's die muziek zijn, worden een soort als gekocht geaccepteerd. Ik weet niet zeker of dat in Nederland al helemaal rond is. En er zijn natuurlijk een beperkt aantal muzieknummers uh, in de wereld. Het zijn er wel heel veel, maar het, uh, god, het, uh, het zijn er geen miljarden. Ja, misschien wel miljarden, maar uh, het, het is een beperkt. Geef ze allemaal een nummer en je hoeft alleen maar het nummer te bewaren. Het cijfersnummer te bewaren. En dan weet je welk nummer, muzieknummer, daarbij hoort. Um, ik zal proberen om dat artikel volgende keer boven water te krijgen... Uh, ...waarin stond hoe je met uh, heel veel muziek in de cloud toch kon, uh, kon blijven werken. Dat nog eens even omschrijven, dan gebeurt dat misschien ook. Oké, okay, nog iemand anders die wat leuks gevonden heeft of meegemaakt nog wel een vraag en dat is uit de eigen cd-collectie wat is een goed zip-programma om dus cd's in de Windows machine te stoppen en dan te zippen naar mp3 en dan vervolgens op de iPhone te zetten. Wat kun je daar het beste voor gebruiken? Ik zou dat via iTunes doen. Als je dat kan op twee manieren. Als je iTunes actief hebt en je doet er een cd in dan vraagt hij of je hem wil importeren en heb je iTunes niet actief, dan komt er heel vaak een venster dat vraagt wat je ermee wil. En daar is een van de opties met pijltjes op en neer kun je dat doorwandelen, is importeren in iTunes. En dan staat hij meteen op de goede plek met de goede tekst, de goede labels, de goede artiest. Is het een afspeellijst? En dan kun je dus direct synchroniseren met je iPhone of iPad. Als je het echt zelf mp3's van wilt maken, dan... Um, heb je vaak programma's als uh, CDEX uh, kun je dan daarvoor gebruiken. Maar dat is een beetje een, een nou niet echt heel lastig programma, maar je moet er wel even goed kijken wat je aan het doen bent. Dat valt wat mij betreft een beetje buiten dit vragenuur. Als je daar nou meer info over wil hebben, moet je Tom Hessels een keer bellen. Of mailen. Dat kun je gewoon doen door aan e-koppeltekenask.nl te mailen. Die lees ik en lees Tom ook en ik zal ook eens even kijken waarom Lindsay die niet krijgt, want dat was wel de bedoeling. Um, dan zal Tom dat zeker beantwoorden, denk ik, of daar een volgende vragenuur op terugkomen. Uh, even tussendoor. iTunes maakt er ook perfecte MP3's van, die moet alleen even een instelling veranderen. Dat hij niet AAC bestanden maakt, maar MP3. En je kan zelfs de bitrate nog instellen. Ja, hij mag er op zich heel best uh, AAC bestanden van maken, of zijn die heel veel groter? Nou, nee, maar hij wou dus per se MP3's hebben. Ja, oké, okay, helder. Nee, het gaat erom. Ik heb het wel eens met uh, Windows Media Player gedaan. En op het moment dat ik de CD er weer uithaalde en de lijst even doorliep... Toen kwamen dus de meest vreemde namen die ik eigenlijk uh, uh, ja, niets, uh, mij niet bekend waren en totaal niks met de CD te maken hebben. en toen was Het was gesynchroniseerd naar uh, de iPhone. En uh, ja dan heb je eigenlijk iets, zoiets van uh, C uh, sterpunt sterren 0909 wat. En dan tik je het aan op de iPhone en dan krijg je bijvoorbeeld Madonna te horen. En dan denk je van ja, waarom kan hij nou niet de uh, gewone naam mee synchroniseren? en uh, mee uh, Dus vandaar dat ik zoiets had van, nou, als ik uh, de lijst in de um, computer heb staan of ik hem gelijk kan toevoegen naar iTunes, nou dan is dat op zich uh, helemaal mooi. Ik weet niet wat je op de iPhone, uh, wat daarop staan, staan daar MP3 bestanden op of staan daar AAC bestanden op. Het gaat er gewoon om, als ik ergens geen uh, internetverbinding heb in de trein of zo, dat ik mijn eigen uh, muzieklijstje af kan spelen, dat ik toch wat uh, te luisteren heb iPhone kan beide afspelen, MP3 of, uh, of AAK-bestanden. Uh, en wat Kees ook al zei, van ja, als je dat gewoon via iTunes doet, komt dat. Uh, ja, eigenlijk hartstikke mooi voor elkaar. En dan kun je dus ook offline je eigen muziek beluisteren. Ja, je moet het wel even instellen. En je moet, je moet ook instellen dat je via een, via een database op internet. de gegevens binnenhaalt. En als je dat doet. Overigens vind ik dat Windows Media Player het perfect doet. Ja, en er zijn natuurlijk onbekende CD's of kopieën van een CD. Ja, als je die erin stopt, ik weet niet of hij nog kan zien, maar vaak heb je de keuze. Als Windows Media Player niet weet welke CD het is, dan gaat hij suggesties geven en dan moet je dat met de muis aanvinken. Dat spraak ben ik nog niet meer mee thuis. En dan kan je wel eens de verkeerde hebben aangevinkt. Maar meestal vindt hij bij een gekochte cd. Uh, meestal vindt hij daar de juiste database. Zeker bij uh, nieuwe cd's. Ja, uh, volgens mij maakt uh, hoe heet het? iTunes M4A bestanden. En uh, dat gaat prima. En die, die hebben een goede kwaliteit. En hij vraagt, of je, je hoeft niks in te stellen. Hij vraagt gewoon, is het goed dat ik die tekst overneemt? Dat ik er tekst bij zet, is dat goed. En er is niks van instellingen en er is niks, geen enkel bezwaar tegen n bestanden. Winamp speelt ze rustig af. Die media player, ja, ik vind het een onding. Dus dat, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Maar hier lukt het altijd goed. En dat is echt, echt niks aan. En SEDEX is ook prima. Moet je één keer instellen, hoef je het leven lang niet meer te doen. Dus één keer de bitrate opgeven, en niet variabel, maar een vaste. Dan kan je ook hem trouwens nog kiezen en het gaat altijd goed. Bedankt voor de tip. In ieder geval, helaas moet ik zeggen van uh, CEDEX, ik heb ooit eens een keer, is er zo'n muziekdag uh, geweest, muziek op de computer. En hebben we destijds van uh, Raymond Janssen uh, een cd mee gehad met allerlei, uh, onder andere CEDEX stond daarop en Winamp enzovoort. Maar helaas ben ik die uh, cd rom kwijtgeraakt en ik uh, kan nergens meer uh, zo CEDEX, want CEDEX is dat in het Engels of in het Nederlands? Oh, dat vind ik een goede vraag. Eerlijk gezegd, uh, ik denk in het Engels, maar ik weet het niet. Het <laughs> maakt voor mij niks uit. Ja, volgens mij is die ook alleen maar in het Engels. En nogmaals, als je meer over C-DEX wilt weten, moet je even contact met IASK e en dan specifiek naar Tom vragen. Die gaat je daar uh, alles over uitleggen. En ik ben het van harte met uh, Astrid eens dat de Windows Media Player, ik vind het ook echt een rampending. Ik word helemaal gek van het programma. Het doet allerlei rare dingen die opkomen. en zo. Ik um, word daar niet gelukkig van. Oké, okay, wil ik dit onderwerp afsluiten. Zijn er andere mensen die uh, leuke apps of uh, wetenswaardigheden te melden hebben? Ja, eerst spreek hier eventjes met Mike. Um, ik luister nu voor het eerst via de iPhone. Maar ik weet natuurlijk niet of het aan mijn verbinding ligt. Maar klopt het dat dingen vaker herhaald worden tijdens het spreken dan dat je het nog een keer hoort? Um, nee, dat klopt niet. Ja, het klopt wel bedoel ik, maar het is niet goed. Het is een foutje wat er nog steeds in de app zit. Dat hij af en toe de laatste delen herhaalt van het vorige verhaaltje. Dat is jammer. Want voor de rest begint die app al een beetje behoorlijker te worden dan die ooit was. Um, ik heb daar geschreven naar TC Conference, naar onze contactpersoon, maar daar nog geen antwoord op gehad... Uh, misschien moet ik hem nogmaals wakker schudden. Zo, we jongens, doe daar wat aan. Want dat is gewoon echt irritant. Verder vind ik het een mooie app. Uh, je kunt helaas niet zien wie er nog meer in de chat zit. Je kunt wel een piepje krijgen als er iemand in de chat komt. Je krijgt een piepje. Of je krijgt wat gesproken tekst als je connected bent. En als de mic aangaat krijg je een kwibbeltje En als de mic uitgaat krijg je een ander kwibbeltje. Dus wat dat betreft doen ze het uh, denk ik goed. Dus dat herhalen hoort bij de app. Dirk, ik heb eruit, eruit, eruit op hebben gegooid, meneer Mike. <laughs> Sorry. Ik dacht even dat het aan de internetverbinding lag. Want inderdaad hoorde ik het net weer, net of het inderdaad iets blijft hangen. Toen dacht ik, is mijn internetverbinding nou zo, zo traag of zo? Maar ja, ik heb nou gewoon via de Windows machine, doe ik nog mee aan het vragen Oké, okay. Mike is dus verdwenen, die komt misschien nog terug... Nens heeft wel drastisch gehandeld. Uh, Nog iemand anders die wat leuks heeft. Leuke apps en zo. Ik ben altijd erg benieuwd. Nou ja, ik weet niet of het leuk genoeg is. Um, die app uh, die Shortcut Keys heet. Um, is dat leuk genoeg? Jij hebt hem ook gezien. Ai, ai, ai, ja, hij is net aan leuk genoeg. Er moest een dobbelsteen bij komen, nee hoor, dat was los, vertel maar. Nou, ik heb er al iets over in het voice-overvoer voor hem gestuurd. Peter Govers is ermee begonnen. En uh, ik kon die app eerst niet vinden. En toen heb ik geschreven, ja, sorry, stuur me de ontwikkelaar even, dan kan ik hem makkelijker vinden. Nou, toen bleek die app ook uh, snelkoppelingen tools te heten. Ja, dat moet je ook maar weten. Uh, en als je hem eenmaal hebt geïnstalleerd, dan heet hij opeens shortcut keys. Of key, shortcuts of zoiets. Nou ja, fijn. En uh, daar kun je uh, bij de onbetaalde versie kun je vijftien uh, dingen instellen. 15 mensen, namen. En aan die naam kan je dus of een foto uh, hangen. Dat is, schijnt dan voor slechtziende handig te zijn. Maar je kunt dus ook een telefoonnummer, een sms bericht of een e-mail bericht. Dus je kan een, bijvoorbeeld aan één naam hang je een telefoonnummer. En aan een ander hang je een E-mailadres. En als je dan dat, uh, die, dat, dat die naam start, dan gaat hij automatisch uh, e-mail versturen. Als je uh, type een hoofdscherm krijg je dan. En dan kun je een e-mail typen of hij gaat bellen. Of hij gaat een sms versturen, maar dat dat heb ik. heb ik gedaan, dat werkt. Nou ja, Dirk zegt hij is net aan leuk genoeg. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen hem zou moeten nemen, maar het kan wel eens handig zijn. Je kan er 15 uh, snel koppelingen aanhangen. Ja. Um... Nee, dat is misschien uh, te magere. Ik vind het op zich wel een leuke app. Ik heb niet zoiets van ik ga zo'n app gebruiken. Uh, want je kunt er na 15 snelkoppelingen hangen. En ja, ik heb niet het gevoel dat me dat heel veel verder helpt, eerlijk gezegd. Um, maar dat is natuurlijk gewoon persoonlijk. Wat ik er nog wel even bij wil melden, is dat hij uh, zegt dat hij in de telefoonnummer geen spaties wil hebben. En als je telefoonnummers uit je contactenlijst kopieert... ...staan daar heel vaak wel spaties of haakjes of dat soort dingen in. En hij accepteert ze wel, maar hij gaat vervolgens dan niet bellen. Dus als je daar telefoonnummers in zet in die uh, app... ...moet je daar zeker even secuur op kijken of er geen spaties in staan. Je kunt dat eigenlijk wel horen ook. Als die telefoonnummers in delen uitspreekt, dus uh, pff, weet ik veel... Uh, 030 239 83 uh, 39 Dan staan er duidelijk spaties in Als hij een telefoonnummer uitspreekt als 30 miljard 238 412, 202, Dan staan daar zeker geen spaties in En zo af en toe heeft de iPhone dat hij ondanks dat er geen spaties in staan, Alle nummers losleest dus dat betekent dan niet dat er tussen ieder nummer een spatie staat, maar dat hij dan bedacht heeft dat dat niet een groot nummer is. Waarom? Geen idee. Maar ik hoorde het van de week ergens. Oh, dan heb ik nog wel een uh, grappige misschien. Uh, of grappig. Um, ja, eigenlijk wel grappig. Um, ik zag in de Twitter eentje voorbij komen. Omroep Gelderland had er een, uh, een artikeltje over geschreven. En het ging over, um, ik moet even denken, OV-chipfaal. Um, F-A-A-L. En wat hij doet is de geluidjes nabootsen van de verschillende... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, openbaar vervoer uh, aanbieders. En daar zou je dan gratis mee kunnen reizen. Nou, ja, um, in praktijk zou ik het zeker niet doen... Uh, wat hij doet is dus de toontjes namaken. En wat je dan zou kunnen doen om zwart te kunnen rijden volgens de website. Is dan dat je uh, de buschauffeur voor de gek houdt. Doordat hij uh, inlog zeg maar uh, tuutjes maakt. En je vervolgens niet inlogt. Nou dat is eventjes zo tussendoor. Ja op zich is het wel een grappig appje. Wie, wie verzint zoiets om dat inderdaad na te gaan doen? Nou leuk. Wie hem wil halen gaat hem halen. Wat mij betreft uh, naderen we de valreep. Of er moeten nog mensen zijn die uh, spannende lange verhalen hebben. Anders het nog iets korts. Uh, en daarna stomen we op richting het weekend wat mij betreft. Oké, okay, dat was de valreep. Het was een korte valreep deze keer. Um, ik blijf het nog steeds ontzettend leuk vinden dat er iedere keer weer 15, 16 man in zit. En dan gedurende het vragen u haken er een paar af. Die hebben zoiets dus van, nou ik heb wat beters te doen op vrijdagmiddag. Dat snap ik ook allemaal helemaal goed. Dus dat is ook helemaal niet erg. De diehards nogmaals weer eens een keer bedankt. En uh, dit laatste stukje van het vraaguur blijf ik eigenlijk toch wel bijna het leukste stukje vinden. Misschien moeten we dat maar verder naar voren halen. Kijk, die appjes bij elkaar zoeken, ja, dan ga je rond een uur zitten en je loert in de appstore. En je zoekt wat en je kijkt wat en meestal vind je wel wat. Of er staat wel wat uh, in het ZOA-forum wat leuk is om hierbij te betrekken. Maar het laatste stuk is vaak het spontaanst en vind ik toch nog steeds het leukste. Oké, okay, tenzij iemand nog iets heel erg ernstigs te melden heeft, ga ik met weekend en ga ik jullie hartstikke bedanken en groeten en tot de volgende keer roepen. Um, is het uh, de iCulture? Heeft daar iemand uh, ooit wel eens uh, van gehoord? Of misschien al? Op zich is het een hele leuke app. Allerlei berichtjes. Maar uh, ja, je moet er natuurlijk wel van uitgaan dat je iPhone constant begint te praten omdat er weer een berichtje gaat verschijnen. En als je het geluidje aan hebt staan, dan uh, gaat hij weer een geluidje geven. Maar op zich moet ik zeggen dat dat, uh, ja, uh, je hoort wat er allemaal uitgevonden wordt of wat dan ook. Dat uh, krijg je gelijk te horen of kun je Lezen in de berichtenlijst. En zijn dat technische dingen, Gunter, of zijn dat uh, uh, meer uh, gadget- en iPhone-dingen? Uh, meer uh, iPhone-dingen uh, zijn dat. Ik heb me sinds kort ook, uh, omdat ik het ergens uh, te lezen kreeg, ik meen op het iPhone Forum of zoiets, toen dacht ik: Nou, laat ik maar eens instellen. Maar uh, het, uh, ja, inderdaad, soms ook uh, gadgets, bijvoorbeeld een uh, iPhone-hoesje in een bepaalde kleur of zo. Maar uh, ja, in het begin dan is het leuk. Op het begin dan denk ik wel eens van nou... Het liefst uh, zou ik het uh, bericht een uh, eventjes uit willen zetten, want ik kom daar zelf wel een keer op die uh, iCulture-lijst. Uh, maar eigenlijk gaat dat constant, de hele dag gaat dat door met ontvangen van berichtjes. En dan nog even een waarschuwing vanmorgen was op radio 1, dat als je uh, belangrijke gegevens of zoiets uh, op de iPhone via apps, dat dat toch uh, op een of andere manier gedeeld wordt. Dus uh, ja, men zegt ook uh, bedrijfsgegevens kunnen weglekken omdat mensen bijvoorbeeld uh, andere media uh, dingen aan het laden zijn. Dus ja, volgens Radio 1 is het uh, niet helemaal uh, veilig, uh, al die apps op de iPhone. En bijvoorbeeld, um, ja, nee, ik denk van het is vertrouwelijk, want dat, uh, dat zijn nu, komen ze erachter dat dat uh, soms niet het geval is. Ja, het ging over WhatsApp. Vooral, en ik heb, ik, ik heb het eerlijk gezegd het niet helemaal begrepen. Er was een meneer van Hofmans Beveiligingsbureau, en die ging allemaal uitleggen dat het uh, dat er wel, voor, het ging voornamelijk over bedrijfsgegevens, dat het wel kon lekken. En toen dacht ik: wat, zit die man, wat vertelt die man me nou eigenlijk? Wat is er nou precies gevaarlijk aan WhatsApp bijvoorbeeld? Want daar ging het over. En het tweede is uh, dat, uh, dat iCulture, Culture, dat is van uh, de iPhone Club, en uh, ik volg ze op Twitter. Uh, er, komt, er komt heel veel in en je wordt inderdaad stapelgek van al die berichten. Ik heb hem eraf gemikt, want ik, uh, ik had zoiets van, nou dat lees ik wel ergens anders, want dat is uh, te veel van het goede. Oh, dat is hem. Ja, ik, ik heb hem ook wel eens gehad. Nu, nu gaat het licht weer aan. Uh, je zou hem buiten je berichtencentrum kunnen plaatsen trouwens, Gunther, als je dat prettiger vindt. Dan heb je alleen maar de berichten met, uh, uh, lees je als je de app opent. Ik was even op de uitzending gemist dat verhaal zoeken, want ik heb het vanmorgen niet gehoord. Uh, ja ik weet eerlijk gezegd niet hoe veilig of onveilig WhatsApp is ik heb nou niet het idee als ik kijk wat ik WhatsApp dat, dat is wat met kinderen uh, een paar vrienden die ik heb dat daar nou mijn lijst van uh, klanten, cursisten en cliënten door WhatsApp uh, naar buiten komt ja, misschien ken het ook wel ik, uh, ik weet het niet Oké, okay, nogmaals jongens, hartstikke bedankt. Dit was weer een uh, leuk en grappig vragenuur. Ik wil jullie vanavond hier een goed weekend wensen en ik hoop dat jullie de volgende week er weer bij zijn. Groeten en tot volgende week. Move my